Vijf uur: Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De Limburgse plaatsen Thorn en Weert maken zich op voor de viering van Koninginnedag met Koningin Beatrix en de Koninklijke Familie.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 Awb verkeersinformatie De A27 Breda richting Gorkum is dicht tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwe Dijk. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Dat duurt naar verwachting tot 7 uur. In de tussentijd wordt het verkeer van Breda richting Gorkum omgeleid uh, via Rotterdam. Dat is via de A59, de A16 en de A15. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1...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 We zijn er tot zeven uur, allemaal in uw nabijheid. Met allemaal bedoel ik technicus Schert van Dam en ik. <laughs> straks komt Barbara Albert. En Arnold van der Leijden zal ook best wel onderweg zijn. Maar goed, straks gaat voor ons dus pas Koninginnedag losbarsten. Hoewel ik vermoed dat we het grootste gedeelte slapend zullen doorbrengen... na deze pittige radionacht. Die wordt nog extra spicy inderdaad. Met onze laatste gast in Nachtvluchten Sportivo. Dat is niemand minder dan meervoudig Europees kampioen. Boxen, Olympisch bronswinnaar en geestelijk vader van het boek Fighting for Success, Arnold van der Leijden. Een bijzonder waardig hekkensluiter van onze sportieve maand. In dit uur kunt u luisteren naar een bijdrage van Telejak met daarin Claire Boog, directeur van het Nederlands Vaccin Instituut. Zij praat over een van haar helden, Polly Mattinger, ex-Bunny Girl. Serverend in een restaurant, waar ze wetenschappers hoort praten over een theorie. die volgens haar een pijnlijk hiaat bevat. Matsinger mengt zich dapper in dat gesprek en wijst hen daarop. Het blijkt een briljant advies en een geniale zet. Het leidt van het slop naar de top. Pieter van der Wielen praat in deze aflevering van Hoezo met Claire Boog. over de wetenschappelijke helden die zij vaccinerend vindt. Goedenavond en welkom bij Hoezo Radio. In onze serie over wetenschappelijke helden ga ik vandaag praten met Claire Boog. Haar helden zijn John van Rood en Polly Matzinger. U gaat zometeen horen wie dat waren en waarom zij zo inspirerend waren. Claire Boog is wetenschappelijk directeur van het Nederlands Vaccin-instituut. En ze is bijzonder hoogleraar aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht. Hartelijk welkom bij Hoezo Radio. Ik mag geen woordgrappen meer maken, maar uh, u nog wel. En een van de woordgrappen die ik alweer heb gevonden. is dat u uw eigen vakgebied vaccinerend vindt. Ja, dat klopt. En dat blijft het ook. Ik zit al jaren in de immunologie. En vaccinonderzoek maakt gebruik van alle kennis die we hebben op dat gebied. Alles wat met afweer te maken heeft. En dat uh, vooralsnog blijft dat enorm fascinerend. En dat... het, is ook een, het is ook een heel levendig vakgebied. Het is heel relevant. Mensen zijn bang voor pandemieën. Er, er, er wordt steeds gezocht naar nieuwe vaccins en dat soort dingen. Dus het is ook niet een, een slaapverwekkend beroep. Nee, en het is ook heel dynamisch. Dus de afgelopen jaren zijn er ook nou ja, jaren, het loopt al best wel lang, het vaccinonderzoek, maar er zijn de afgelopen jaren behoorlijk wat doorbraken gekomen en heel veel kennis is er over uh, de, de beestjes die ons bedreigen. De virussen en de bacteriën. En hoe overstappen van dier op mens gaan en dat soort dingen. Dus dat maakt het eigenlijk alleen maar interessant. Maar de vragen die dat weer oproept... De, het hebben van meer kennis... betekent ook vaak dat je meer vragen uh, krijgt... en dat het meer vragen oproept. En dat en is ook het leuke aan wetenschap... dat elke, elke antwoord een nieuwe vraag met zich meebrengt. Ja. Wat was het moment dat u dacht... dit wordt mijn passie, dit wordt mijn vakgebied? Um, vaccinologie? Uh, ik denk dat mijn, mijn passie... ligt echt in dat afweer. En vaccins is dan daar een, een hele goede uitloper van. Maar ik denk dat ik toen ik uh, als klein kind... werden wij vaak door een bioloog uh, meegenomen de natuur in. En wat mij intrigeerde is hoe beestjes, uh, hoe dat werkte... en hoe beestjes met elkaar communiceerden. Dus ik was heel lang van plan om bioloog te worden. En etologie, gedragskunde wilde ik graag weer gaan studeren. Toen ik wat ouder was en erachter uh, kwam dat daar toch weinig brood in te verdienen was... kwam de praktische kant uh, boven dat ik uh, ook graag uh, ook mijn, mijn eigen onderhoud zou willen voorzien. Dus uh, ik heb bedacht, nou dan ga ik... Uh, de afweer bestuderen en dan meer concentreren op hoe cellen met elkaar communiceren. Want dat afweersysteem is heel ingewikkeld. En dat bestaat of valt met goede communicatie tussen cellen. En dat vond ik eigenlijk ook een soort... Dus dat ligt ook best dichtbij het, het gedrag van dieren en het, de communicatie tussen beestjes. Ja, absoluut. En, en was, er, was er iemand, want, want een van uw helden die heeft u ook ontmoet. U wilt het hebben over John van Rood. Um, is dat een van de mensen geweest die u op dat pad heeft gebracht van die vaccinologie? Um, nou, indirect. Hij, uh, waarom ik hem uh, als een held heb genoemd, is uh, dat hij een van de mensen was toen ik net begonnen was met mijn promotieonderzoek. Dus ik was al bezig in uh, het afwerend bestuderen. Um, had hij elk jaar organiseerde in een congres... heel um, uh, nogal afwijkend van normale congresgebouwen... namelijk op een boot die op het IJsselmeer uh, ronddobberde... en waar je dus zelf uh, met een aantal internationale... beroemde vooraanstaande wetenschappers werd ingedeeld... en waar je corvée had. Dus je moest uh, schoonmaken, ademschillen, uh, ontbijt verzorgen... en daarnaast had je dan wetenschappelijke praatjes. Nou, die formule, dat werkte ontzettend goed. En hij was een van de mensen die toen een gesprek met mij aanbond... En ik was, ik zat net drie maanden in, een, in, een, in mijn nieuwe proefschriftonderzoek, uh, mijn promotieonderzoek. Dus ik was niet gehinderd door enige kennis van zaken U was, zeker een, u niet. was echt een groentje en Uf. hij was echt een, een, een, een corrivé. Absoluut. En hij vroeg aan het onderwerp waar ik aan werkte. Uh, dat was polymorfisme. Dat betekent veel vormigheid. Uh, hij vroeg daarvan of andere Of ik dacht dat andere mensen dat ook interessant vonden. Ik sprak gewoon heel naïef. Uh, oh, dat ik dat zeker dacht, en dat is heel belangrijk. Tot ik erachter kwam dat hij in mijn geboortejaar dus al een artikel over de rol van polymorfisme had. En andere mensen probeerden mij dat duidelijk te maken. Maar ik had dat helemaal niet door. En hij vond dat zo ontwapenend dat ik me daar helemaal dus, dus vrij deze, in begaf. Deze man had al, al, al jaren voordat u daar stond... geschreven polymorfisme dat is belangrijk in de vaccinologie. En, en u ging het hem als het ware uitleggen... Nou, gelukkig van... zei ik nog dat ik, dat ik dacht dat heel veel mensen daar al uh, achter waren gekomen. Dat heel veel mensen daar okay. al. Dat was mijn geluk, denk ik. Maar, maar goed, hij was het met u eens, waarschijnlijk. Ja, ja absoluut. Wat, wat is polymorfisme trouwens? Nou, hij, hij is eigenlijk, uh, als je vraagt, er is net een, in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde was er een vraag gesteld van, als u nou iemand zou mogen nomineren voor de Nobelprijs, welke Nederlandse man in de geneeskunde zou u dan aanwijzen? En hij werd genoemd uh, als iemand die het had verdiend in 90, 1980. Want want waar hij eigenlijk achter gekomen was, is dat al onze cellen en al onze weefsels. op hun oppervlakte bepaalde structuren hebben. Dat heet HLA-moleculen. Dat zijn hele belangrijke moleculen die een rol spelen bij de presentatie van. Allerlei vormen van vreemde antigenen, maar ook eigen uh, stukjes van je eigen lichaam. Um, en die aanbieding aan andere cellen, dat is zo van belang voor zowel het vakgebied waar hij in zat... voor de transplantatie, um, uh, dus de orgaandonoren en hoe dat werkt. Bemertransplantatie, maar ook van organen. Um, en wat later blijken die, die HLA-moleculen, bleken ook een hele belangrijke rol... bij het binnendringen van het lichaam bijvoorbeeld door virus of bacteriën. Want daar worden diezelfde presenteerblaadjes gebruikt die dat aanbieden. En hij heeft uh, aangetoond, en dat heeft hij op een hele wonderlijke manier gedaan, namelijk door transplantaties van stukjes huid van tussen hem en collega's uh, te doen, wat nu helemaal ethisch, helemaal onverantwoord zou zijn, maar dat heeft hij wel gedaan, door la te laten zien, echt dat proefondervindelijk, dat dat afgestoten wordt. Dus dat, dat jij en ik... Maar dat, ik... dat moeten dat moet een soort uh, wetenschappelijke freaks zijn geweest, dat ze <lacht> daar op zo'n laboratorium elkaar stukjes huid afnemen, dat bij elkaar inbrengen. Maar dat is wel, wel vrij lang geleden, hoor. Ik heb het, hij is inmiddels, uh, ik denk, dicht in de nog steeds actief in de, in de immunologie. Hij heeft ook de Nederlandse Vereniging voor Immunologie dus opgericht, waar alle wetenschappelijke onderzoekers in Nederland die aan afweer werken bij elkaar vergaderen. Dat is nu een heel belangrijk uh, orgaan geworden, ook internationaal bekendheid. Dus ik denk dat dat een hele. Hij had hele originele ideeën. Uh, om mensen op een uh, niet uh, standaard manier bij elkaar te brengen en alleen maar dieren te vertonen in zaaltjes, maar gewoon door ze aan de aardappels te zetten, schillen en uh, het schoonmaken van toiletten en, uh, en uh, douches, doordat een soort sfeer ontstaat waarop je heel goed met elkaar uh, ook hele wetenschappelijk zeer relevante een, dingen een kunt Een soort uitzetten. vrije denker, een beetje een, een, een misschien zelfs een. een uh recalcitranten, denken. Dat denk ik wel. Ik denk dat een aantal mensen hem ook als zodanig hebben gekenmerkt. Want hij was ook behoorlijk lastig, denk ik. Maar daardoor wel uh, ja, erg sprong voorwaarts. Hij heeft eurotransplant ook opgericht. Dus het grote centrum die wereldwijd, of in ieder geval in Europa, maar ook later, waarin je dus databases hebt van mensen. Waarin je dus die, die moleculen die hij ontdekt heeft, die HLA-moleculen, dat je dat allemaal typeert van jou en van allerlei mensen die zich daarvoor beschikbaar stellen. Zodat als er iemand een ernstige ziekte heeft, dat je in zo'n bang kunt zoeken naar iemand die dichtst bij jouw eigen type komt, waardoor je minder afstoting krijgt. Is hij ook jouw leermeester geworden? Nee, maar wel een inspiratiebron, dat ik dacht afweer immunologie is zo uh, ontzettend leuk vak, dat, dat wilde ik ook heel graag doen. Maar een van de andere helden die ik heb genoemd, um, Polly Matzinger, is zeker uh, in, in zoverre een held van mij, dat Um, zij een heel nieuw um, theoretisch model heeft gemaakt van hoe die cellen in ons lichaam... dus je hebt in je bloed uh, witte bloedlichaampjes, die, die, he, dat, wordt, dat wordt, draait gewoon rond... die zoeken dan hun weg uh, en uh, komen als ze onderweg uh, iets tegenkomen... wat uh, ja, aan, aanvallen verdient, zal ik maar zeggen... dan, um, dan gaan ze over tot een uh, bepaalde tactiek. Ze gaan uh, met die, wat ze tegenkomen naar de lymfeklieren en dan gaan ze cellen opvoeden en dan maak je een afweerrespons tenzij zijn antistof of je maakt cellen die, die, cellen die geïnfecteerd zijn om zeep te helpen. En zij had moeite met het dogma wat er destijds heerste... Um, doordat mensen toen allemaal claimden van nou, je hebt het immuunsysteem... als je geboren bent, dan, wordt dan is het nog vrij naïef. En die cellen moeten heel lang leren het verschil tussen wat van jezelf is... en niet zelf. Dus dat was echt de, de, de theorie zelf versus non-zelf. Zij heeft daarover nagedacht en wat haar eigenlijk heel erg verwonderde... is dat je tijdens je leven... Um, uh, veranderingen hebt, bijvoorbeeld in de puberteit... ga je ineens allerlei hormonen maken die je daarvoor niet had... en toch vallen er niet allerlei organen die het produceren dan uit of af... Of een, een moeder wat een, een foetus, wordt ook niet afgestoten als het goed is. Als je melk gaat geven, lacteert, valt die borst er ook niet af. Zij was daar wat plastisch in. Het was op zich een hele originele gedachte. Want zij zei, het is niet zo. Ze had een mooie vergelijking. Ze zei, nou, je hebt als je dat immuunsysteem zo afschet... dat het een politie is die rondwaart en alle vreemde, vreemdelingen eigenlijk het land uitzetten. Ik mag misschien geen partij noemen die je daaraan doet denken. Maar dat, zou, dat was ja, voor haar. had heel giftige gedachte. Alles wat niet uit jezelf komt, moet, moet eruit. Wet, zo werkt de afweer. Ja, en zij zei: nee, pas als die vreemdelingen met, met stenen door de ruiten gaan gooien. Dus zich gaan misdragen, en ontstaat gevaar. En dat is haar beroemde danger model dan moet je in gaan grijpen. Dus, dus dan zou de afweer niet reageren op het feit... dat er een nieuw orgaan bijvoorbeeld in jouw lichaam wordt ingebracht... maar gewoon aan het feit dat er uh, iets misgaat. Dat er, dat er gewoon iets, iets kapot is. Ja, nou, zij zegt dus dat chirurgs ingreep snijvlakken veroorzaakt... wat stress veroorzaakt, waardoor cellen dingen naar buiten gaan brengen... die normaal niet aan de oppervlakte zitten. Een soort paniekreactie. Paniek, ja. En, en dat is iets wat je heel goed kunt gebruiken in de, in de vaccins. Want wat wij in feite doen met vaccins is natuurlijk... Um, de werkelijkheid nabootsen. Dus stel dat je hebt een virus, bijvoorbeeld griepvirus. Je, wat je doet is je maakt iets dat wat erop lijkt... maar je inactiveert het, dus dat die mensen niet de ziekte krijgen... maar wel alles naar binnen krijgen waar het virus uit bestaat... Uh, waardoor je daarna, uh, als je geheugencellen daartegen opgewekt hebt... als je normaal het echte virus krijgt te zien... dat je dan een goede afweer kunt opbouwen. Daar berust de vaccinologie op. Wat zij nu zegt, dat inactieve, die inactieve prutjes... die wij eigenlijk uh, een beetje oneerbieden... want het is een normaal heel ingewikkeld proces... maar als je dat uh, zo inspuit, op zichzelf is dat niet voldoende... om de afweer op te wekken. En wat, wat je dan toevoegt is een hulpstof, dat heet een adjuvans. En dat zegt zij: dat zijn nou juist die dangersignalen. Dan denkt het afweersysteem: hé, hey, hier is wat aan de hand. Dan wordt het getriggerd. En daar is nu de laatste jaren heel veel kennis over uh, ontstaan. En dat is dus ook het verband tussen John van Rood en Polly Matzinger en vaccinologie: dat uh, zeg maar, transplantatie en de afweerreactie heel veel te maken heeft met de reactie van het lichaam op uh, bacteriën en virussen. Ja. Just one year of love Is better than a lifetime alone One sentimental moment in your arms Is like a shooting star Right through my heart It's always a prison. VN was dat, het nummer heette One Year of Love... was oorspronkelijk een nummer van Queen. Claire Boog is hier te gast en we praten in onze serie... wetenschappelijke helden over John van Rood en over Polly Matzinger. Polly Matzinger, dat, dat is een uh, excentrieke vrouw, kan ik wel zeggen. Ze is haar carrière begonnen als... Bunny Girl, wat, wat ben je dan als je Bunny Girl bent? Dat zegt het verhaal niet echt. Dat heeft ze mij ook nooit verteld in de gesprekken die ik met haar gehad heb. Dat ging meestal over wetenschap. En, uh, dus ik heb van dat verhaal alleen maar van de overleveringen ge, meegekregen. En dat zij dus door wetenschappers die in de bar waar zij werkte. Ik denk dat je dan zo'n konijnenpakje aan hem. is dat stel ik mij zo ik, voor. Ik stel me iets playboy achter. Ja, voor. Het, het klinkt niet heel, heel chic en erudiet in ieder geval. Het is niet nee. dat, je, dat je moeder juicht als je zegt... mam, ik ga je nee. iets leuks vertellen. Ik ben Bunny Girl geworden. Nee, nee, nee. Maar enfin, iedereen is ergens begonnen. En ja. zij was Bunny Girl. Hoe raak je van de, van de Bunny Girl-bar in de vaccinologie zij, zij is uh, um, eigenlijk uh, door wetenschappers die in die bar kwamen... Uh, geïnteresseerd geraakt. Die namen, ze maakte een opmerking die kennelijk heel slim overkwam... waardoor ze zeiden van, goh, wil je daar niet meer van weten? Dus die hebben wat uh, artikelen voor haar meegenomen, die is ze gaan lezen. En toen heeft ze uiteindelijk besloten om uh, te gaan studeren... en om een graad te halen. In, uh, en uiteindelijk is ze ook in immunologie terechtgekomen... in het Basel Instituut en later op het NIH... Um, en uh, ja, ze heeft uh, behoorlijk wat... Uh Ideeën. En een van de anekdotes aan haar is ook dat ze de eerste negen maanden... tot ze op het NIH was en een eigen lab had, was ze nooit aanwezig... omdat ze een, een cursus over chaos theorie aan het volgen was. Dat past ook een beetje bij haar karakter, denk ik. En daardoor kreeg dat lab de bijnaam Ghost Lab. En heel lang heeft die bijnaam ook, dacht iedereen, dat die, dat het een afkorting was. Hè? Zoals, het, zoals wij gebruikelijk in de wetenschap alles met afkortingen doen. Dus uh, dat soort dingen, dat bijvoorbeeld ook dat ze... Uh, haar eerste paper. Een tweede auteur was haar hond. En toen dat uitkwam, was de editor van dat tijdschrift zo ontzettend boos dat ze 15 jaar daar niets hoefde te submitten. Want dat kwam er toch nooit in. Dus, uh, dat is ook wel weer een beetje klein van zo'n man, dat hij er niet om kan lachen, dat hij een hond heeft aanvaard als co-auteur. Nou, dat was ook een van de stellingen toen in mijn proefschrift, toen ik promoveerde dat, uh, dat de wetenschap een serieuze zaak had. Dat dat meer met het karakter van de onderzoeker zelf te maken had als met de wetenschap zelf. Want ik denk ook dat de wetenschap. ...enorm veel behoefte heeft aan het zelf relativeren... ...en ook dat je er soms ontzettend om kunt lachen... ...omdat er veel voortschrijdend inzicht in zit. Ja, maar ze heeft dus een belangrijke theorie uh, geponeerd, de danger theorie. Zou je desalniettemin kunnen stellen dat haar carrière schade heeft opgelopen... ...door haar excentrieke gedrag? Zou ze verder zijn gekomen als ze gewoon een beetje een grijze muis was geweest? Nee, ik denk dat de wetenschap ook gebaat is bij excentrieke figuren die de, voor, uh, die de voorhoede gaan vormen. En ik denk dat de Deenshire-theorie nog niet helemaal wetenschappelijk helemaal waterdicht onderbouwd Maar voortschrijdend inzicht zal dat ongetwijfeld. Ik geloof echt dat, dat ze gelijk heeft. Zal dat ongetwijfeld de, de onderbouwing op gaan leveren. En, uh, maar je hebt mensen nodig die out of the box denken. En een beetje anders zijn als de volgzamen. Want daar kom je er niet mee. Want dat zijn de dogma-aanhangers die precies doen uh, wat dogma voorschrijft namelijk daarin geloven en alles maar uh, zo onderzoeken... en dingen die er niet in kloppen, maar niet rapporteren. En dat is het slechtste wat je als wetenschapper kan doen. Ik denk dat de geschiedenis van de wetenschap bezaaid is met mensen... die uh, vriendelijk gezegd maf, ja. uh, onvriendelijk gezegd... Einstein was Voslaag, waren. Ja, dat denk ik ook. Heeft u haar weleens ontmoet, Polly Matsinger? Ja, regelmatig. Uh, zoals ook Jon van Rood, regelmatig, want het was mijn promotor. Maar Polly heb ik ontmoet. Ze heeft een Nederlandse vader, dus ze, ze praat ook Nederlands. Maar op de boot, de dageraad, waar dat congres... Bij van Rood georganiseerd was, was ze ook twee keer waar ik was aanwezig. Gaf altijd gelijk aanleiding tot een hoop tumult. Maar ze was heel goed in in het verder discussiëren, in ook hele ingewikkelde vragen stellen... aan onderzoekers van kritisch, weet je wel... dat je dacht van vragen waar nooit iemand mee kwam. Misschien ook wat excentriek weer. En sommige mensen ergerden maar, zich. Maar, maar hoe gaat het dan? Waar, waarom eh, leidt het meteen tot tumult en is het excentriek? En... O, nou, omdat ze a, door haar vaak toch uh, wat andere kleding... Ze, ze heeft in Basel in Basel-instituut een keer een verpletterende indruk gemaakt... door op roller skates en hotpens binnen te komen uh, rijden. Uh, ze, ze had een manier van... Uh, uh, dat waarschijnlijk uit haar bunny uh, uh, leek. Ze, ze heeft die staartjes wel achter zich gelaten, toch? Ja, absoluut. absoluut. Maar, maar ze, maar... ze kleedt zich nog steeds uh, wild? Uh, recent heb ik haar helaas niet meer ontmoet. Ze is inmiddels in de zestig, maar ik heb haar toen heel vaak ontmoet. En ze had dus uh, die, een van die honden, ze heeft nog steeds border collies... Uh, die ze ook traint. Die neemt ze ook heel vaak mee naartoe, dus uh, overal mee naartoe. En dan moet je een, uh, in Amsterdam een hotel zien te regelen... waar ook honden welkom zijn. Nou, dat valt niet altijd mee, maar daar gaat ze dan gewoon van uit. Ze... ze ja, ik vind haar een hele bijzondere dame. En een van mijn studenten heb ik ook naar haar toegestuurd... om daar op dat lab een stage te gaan lopen, want die vroeg dat. Die hebben ook een heel mooi paper in een zeer gerenommeerd blad... Nature Medicine, gepubliceerd over dat onderzoek. Wat ook toen al aan dat danger-model was. Dus um, zij hield gewoon van mensen die mee wilden doen kritisch. Niet mensen die snel wilden scoren omdat er iets toevallig in was. Uh, wat je heel veel ziet, hè, dat mensen meeliften. Er is een onderwerp hartstikke hot. Nou, dan gaan we daar gaan nog drie van die een beetje volgzame experimenten en doen, hup, dan heb je weer een publicatie. Ik, ik hoor in uw uh, verering van uh, Polly bijna dat een betoog tegen een soort stand van zaken in de wetenschap. Is het, is het tegenwoordig nee. te dogmatisch en te volgzaam? Nee, maar ik denk dat de verfrissende blik van een paar van dit soort mensen, niet te veel, want ze zijn ook erg vermoeiend, uh, en ik begrijp ook de frustratie van sommige mensen, omdat het ook om, in de wetenschap gaat het ook om onderbouwen en niet alleen om leuk aanwezig zijn en dingen op het bord te tekenen, of met oranje klompjes op te treden, want dat deed ook regelmatig. Um, het gaat natuurlijk, je moet ook serieus kunnen zijn in de wetenschap. En ja, maar je moet wel, wat u zei out of the box uh, denken, ineens uh, alle theorieën uit het raam uh, durven gooien als er iets beters is. En, ja. en misschien dat veel van, van de bureaucratie en het papierwerk dat om de wetenschap heen is komen te hangen, dat tegenwerkt. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat er genoeg, maar nogmaals, je hebt een paar van dit soort mensen nodig die een andere richting inslaan en die krijgen wel weer volgers. En naarmate je dat dan weer beter onderbouwt, je moet openstaan voor dit soort mensen. En ik denk altijd een van de belangrijke eigenschappen van onderzoeker is je, je formuleert een nulhypothese, maar je moet ook eerlijk kunnen zijn als je het niet kan bewijzen. Moet je vooral niet blijven opvolgen, want je moet ook kunnen zeggen deze theorie klopt dus gewoon niet. Ik ga een andere hypothese formuleren. Ja. En dat zie je wel eens te weinig. We hadden het net erover dat, dat het misschien niet zo is... dat jouw lichaam alles wat uh, vreemd is aan het lichaam afstoot... maar dat het lichaam pas in actie komt als er schade is uh, berokkend... als er stress is, als er iets uh, misgaat. Opent dat een toekomst voor een hele nieuwe generatie vaccins? Dat je dat, je, dat, dat afweersysteem op een andere manier kunt prikkelen? Ja, ik denk dat in het Danger-model wat zij aanhield... Um, als je bedoelt, wij doen op het Nederlands Vaccin-instituut... heel veel onderzoek aan adjuvantia. Dat zijn dus die hulpstoffen, zoals ik net zei. Omdat uh, vaak, um, de, hoe wij ze aanbieden, de vaccins zijn vaak uh, inactief, uh, inert, Dus het lichaam herkent dat niet als zodanig. Het afweersysteem reageert daar ook niet goed op. Nou, dan doe je zo'n hulpstof, voeg je toe. En dat onderzoek, naar nou, hoe dat eruit ziet... en dan bedoel ik echt uh, niet trial and error zoals het vroeger was... Was, want vroeger pakte ze gewoon een prutje en spoot je het in, viel de patiënt niet om. Was hij daarna beschermd, dan zeiden ze: joehoe, nieuw vaccin'. Nu moet je natuurlijk eh, echt bewijzen of het geen bijwerkingen geeft. Dus die scheiding tussen iets het afweer opwekken. En euh, wat je vaak doet als je het af opwekt... is dat je koorts waarschijnlijk krijgt. Of in ieder geval een reactie van het lichaam, want dat is natuurlijk. Alleen, de mensen in de huidige maatschappij... zijn natuurlijk helemaal niet geneigd om voor een vaccin... een bult te krijgen of hoge koorts. Terwijl je eigenlijk je voegt een ziekte in een kleine dosis toe... dus er kan een bijwerking optreden. Dat kan, maar het moet acceptabel zijn en heden ten dagen... Is natuurlijk uh, wat minder acceptabel als dat vroeger, toen je nog ziektes als difterie, uh, tetanus gewoon zag of polio. En als je het verschil ziet tussen de ziekte en wat je natuurlijk doet met een vaccin, dat is zo te verwaarlozen. Maar als je die niet meer ziet, die ziektes, dan hebben mensen natuurlijk zoiets van: ja, ik wil niet uh, misschien eens mazelen krijgen, dan misschien nog niet zo slecht, en, maar zo'n vaccin, die bult. Er moet dus een, een soort balans zijn tussen wat je nog accepteert als bijwerking. En hoge koorts is dat natuurlijk niet, want dat wil je niet. Want je wil niet ziek nee. worden, want daarom doe je het überhaupt. Dan word je boos op de dokter, zeg je, dan kreeg een prik en dan kreeg je ook koorts. Precies, en, maar het, als het niks doet, dat is mijn, als immunoloog, zeg ik... als het helemaal niks doet, ja, dan heb je er niks aan... want dan is je afweer niet getriggerd. Ja, dus je de, moet dat uitrafelen, Want signaal. zo is het ook ontdekt, hè, las ik in uw oratie... dat, dat um, een van de grondleggers van, van de vaccinologie zag dat melkmeisjes zo'n mooi gezichtje hadden, ja. maar wel gepokte handen. Hoe, hoe was dat verhaal? Dat verhaal is dus uh, dat Jenna, die was uh, op het platteland werkzaam. En die zag dat uh, mensen die, uh, de, de, de, de, inderdaad de, de melkmeisjes en mannetjes die dat deden. die dus aan de uiers van koeien zaten. Die dus, de uh, koeien hadden ook een, een, een pokker. Alleen een andere uh, soort, zal ik maar zeggen. voor koe specifiek. Die kregen dus uh, wel die littekens die stadsmensen. van de echte pokken, de menselijke pokken. op hun huid hadden, overal, zeker in hun gezicht. Dat zag je bij die meisjes niet alleen op hun handen, dat leek erop... maar je zag hun gezichten waren over het algemeen heel erg gaaf. En toen heeft hij dat beroemde experiment gedaan... waarin hij dus uh, vanuit zo'n pokkenblaasje van de hand van zo'n melkmeisje... Uh, dat vocht heeft geprikt, waar dus al waarschijnlijk het pokkenvirus in zat. En dat heeft hij ingespoten uh, uh, bij een jongetje, uh, die uh, heel jong was nog. En uh, uiteindelijk heeft hij dat hem, uh, vervolgd. En later heeft hij hem gechallenged met menselijke pokken... Nou, Zo'n experiment kan je je nu niet meer voorstellen dat dat zomaar mocht. En uh, het heeft uiteindelijk geholpen, want het nee, jongetje dit... werd niet ziek. Hij mocht ook, uh, geloof ik, op uh, ter dood veroordeelde proeven doen. Hè? Die gaf hij dan nou, wat... Nou, dat uh... was daarvoor al dat, uh, dat uh, ja, klinische studies... Uh, daarin werden dood, ter dood veroordeelde dan ingespoten... met een, een kandidaatvaccin. En als ze daarna uh, blootgesteld werden aan echte pokkenleiders. en ze overleefden dat, werd uh, dat uh, beloond met vrijheid. En uh, nou, gelukkig voor die zes uh, waar wij van weten... in ieder geval die klinische studies, maar het zal ongetwijfeld meer gebeurd zijn... Uh, die overleefden dat, die kregen dus uh, de vrijheid... Maar dat was de experimentele stadium... wat wij nu proberen te vatten in hele uitgebreide klinische studies... die je moet doen om te bewijzen dat je vaccin beschermt... tegen uh, ja, een normaal... en je mag niet eens meer challengen natuurlijk... met, uh, met echte uh, virussen of echte uh, agentia. Je moet gewoon onderzoeken of de, de mensen die je hebt ingespoten... dan kijk je naar het percentage die daarvan nog later ziet ja, ja, je ziet, mag het niet meer blootstellen. Nee, dat nee. mag niet meer. Maar goed, het was beter dan de guillotine in ja. ieder geval. Maybe Sparrow.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 Da-da-da-da Moonlight glanced off metal wings in a thunderstorm above the clouds. The engine hums a sparrow's praise. Those who can. Nico Kees zong het nummer Maybe Sparrow. Claire Bogen is hier de gast in onze serie over wetenschappelijke helden. We hebben het gehad over John van Rood, Polly Matzinger. Jenner kwam ook langs, de, de, de grondlegger van de, van de vaccinologie. Um, inmiddels is, te, is te het een... Gaat heel gaat een Nederlander aan vooraf, trouwens. Wie is dat dan? Geert Reinders. Dat is een veterinair uit Groningen. En die heeft eigenlijk uh, heel veel proeven gedaan om epidemieën tegen de Runderpest te bestrijden. En in feite deed, was hij de voorloper. En het is aannemelijk dat er een rapport is gemaakt... wat in het Engels vertaald is... en waar Jenner waarschijnlijk ook uh, lucht van heeft gekregen. Dus en, ik denk en hoe als... kan het dat, dat deze, deze arme man Reinders uh, nauwelijks bekend is? Nou, dat is omdat degene, zijn hoogleraar waar hij voor werkte... die vond het leuk om met die gegevens de boer op te gaan... maar die liet dan uh, toevallig per ongeluk expres... Uh, de naam uh, Geert Reinders niet meer uh, vallen. En dat is ook iets wat je wel terugziet in de wetenschap. Ellebogenwerk. Uh, nou, credit nemen voor de dingen die je niet zelf bedacht heeft. Is het u wel eens gebeurd? Ja. ja dat, dat ineens uh, Andermans naam op uw paper stond? Nou, zo erg niet. Maar ideeën misschien in het voorstadium, ja. Ah ja, het hoort erbij. Ik bedoel, ja. je, je eerste roman wordt altijd door een ander gepubliceerd, zei iemand ooit van een mooie uitspraak um, Tegenwoordig is het ook een, een miljardenbusiness. Hè? De, de, de vaccinologie, de, de Mexicaanse griep komt eraan, uh, denken sommige mensen. Er zijn andere. Uh, de q koorts uh, ligt op de loer. Is dat, is dat, betekent dat veel voor uw vakgebied? Ja, eigenlijk um, de laatste jaren. Omdat er uh, natuurlijk. Uh, we hebben een heel um, goed vaccin tegen pluimen kokken. Is er gekomen in het Rijksvaccinatieprogramma. En ook uh, HPV. Waar natuurlijk heel veel over te doen is. Dat is ook, uh, maar dat zijn duurdere. Uh, dus vaccins waar ook. Um, de, een markt voor is. Een westerse markt. Die veel geld over heeft voor dat soort vaccins. Terwijl de vroeger. De klassieke vaccins. Natuurlijk de, de diphtherie. En dat soort dingen. Die werden uh, veel goedkoper. Konden veel goedkoper gemaakt worden. We rusten ook geen patentrechten op. Um, waardoor um, dat natuurlijk uh, vrijgegeven werd... publiek uh, belangstelling voor was. En dat werd ook gedeeld zonder allerlei patenten en uh, ingewikkelde regelingen. Dus daardoor is het al gekomen, Maar met name door natuurlijk de toename van het aantal um, ziektes... Die, zoals uh, ebola, SARS, uh, AIDS, uh, um, q uh, nou ja, je noem het maar op... is natuurlijk wel weer helemaal infectieziekte. En wat je daartegen kunt doen in het middelpunt van de belangstelling te gekomen... En het is eigenlijk al heel erg oud. Zo'n zijn natuurlijk ook heel erg oud... He, mazelen, TB, allemaal vormen van, van epidemieën die waarschijnlijk uit beesten overgestapt zijn naar mensen. Dus die zoonoses die kenden we al veel, veel langer. Alleen nu bijvoorbeeld in Nederland, ja, Q-koorts is natuurlijk een gigantische epidemie in Nederland. Terwijl in onze omringende landen is het ook wel een probleem, maar niet zo erg als bij ons. En dat heeft natuurlijk te maken met hoe wij natuurlijk in een klein landje, dicht bij elkaar, met ook veel beesten, uh, moeten proberen samen te leven. Want de kans dat natuurlijk de overdracht van een dier op een mens plaatsvindt, Vind. Heeft natuurlijk ook, uh... zijn, de, zijn dat eigenlijk de, de voorwaarden voor een goede epidemie? Overbevolking en veel contact tussen mensen en dier? Ja, mobiliteit is natuurlijk ook. Dus ook veranderd. Dat vroeger reisden mensen maar niet zoveel. Nu is die mobiliteit natuurlijk de hele wereld uh, door. En uh... Uh, klimaatverandering is ook een, iets wat, wat natuurlijk van invloed is. Dat het nu Omdat veel warmer, warmer wordt. wordt en daar houden ja. virussen van. Komt ja. er een tweedeling in de wereld tussen de, het deel van de wereld... dat een vaccin uh, kan betalen als er een grote pandemie uitbreekt... en het deel van de wereld dat dat niet kan? Dat is natuurlijk wel zo, maar uh, de WHO en, en de Gates Foundation... zijn er met name op gericht om juist die landen ook toegang uh, te verschaffen. En ik kan zeggen dat het Nederlands Vaccin Instituut... echt ook staat voor het publiek belang En dat wij ervan uitgaan dat derde wereldlanden zeker recht ook hebben op net zoveel vaccins en goede vaccins um, als wij hier in het westen, dus dat wij ook samenwerken met bijvoorbeeld um, een groep producenten in India die dus mm -hmm. veel goedkoper vaccins kunnen produceren die helpen wij door technologie die wij ontwikkeld hebben en opgezet uh, door die over te dragen dus die mensen komen daadwerkelijk bij ons die technologie leren wij brengen het dan over naar hun dus we helpen hun fabrieken bouwen en daarna produceren ze dat ook en zo zijn bijvoorbeeld vaccins daar geregistreerd voor de bevolking, maar die vaccins kosten natuurlijk veel minder. En het zijn wel private ondernemingen, maar zij hebben, een, zij hebben zich samengevoed in de, in de developing countries manufacturers. En ze hebben een soort uh, afgesproken dat ze ook met name voor de Unicef-markt of voor markten die dat behoefte aan hebben voor grote schaal, wat zij veel beter kunnen als wij, um, om dat toepasbaar maar, te maken. Maar patenten, dat, dat blijft toch gewoon in handen van degene die hem heeft. En die komen vaak in handen van grote uh, farmaceutische nou, bedrijven. Nou, dan nog, uh, Gates heeft een Speelt weer een belangrijke rol bij de inkoop. En wij hebben eh, een van onze mensen die heel erg nauw betrokken was. al van begin af aan bij technology transfer, waar wij echt in geloven, Hans Kreeftenberg die zei altijd, ja, je moet mensen geen vis geven, je moet mensen een hengel geven. Dus wij geloven echt dat als je capaciteit bouwt in landen die in staat zijn... Hè, dus met name richten we ons op, op Azië, Aziatische landen, dus India, Indonesië, Mexico... mensen die wel de technologie en de know-how hebben om dat tot een goed eindresultaat te leveren... dat veel goedkoper kunnen doen dat ook voor dit soort landen dat een uitkomst is. En de WO gelooft ook in een belangrijke rol van het NVI daarin. Want we hebben nu twee, op dit moment twee projecten... waarin wij dus één voor polio, een minder virulent poliostam kunnen maken... waardoor dat soort landen ook toegang kunnen krijgen tot die technologie. En het andere is ITPIF en dan doen wij ook weer de griepvaccins maken op eieren. Waardoor wij ook, dat komen dan weer mensen uit Vietnam of Egypte... of in ieder geval dat soort landen leren bij ons. Om dat te maken geven we cursussen. Maar maak je dan een ander vaccin om onder een patent uit te komen? Moet ik het zo begrijpen? Um, nee, want de, de grieptechnologie uh, die wij gebruiken... het maken van het vaccin, is oude technologie. En die kun je ge uh, daarvoor gebruiken. Want die patenten die gaan maar twintig jaar dat, mee. Dat in loopt maar zo loopt. lang. Ja, precies. Het is, de TBC is nu ook weer een, een belangrijke terugkerende ziekte... in de grote delen van Afrika. Ja, en ook, uh, nou, en ook in onze omgeving uh, rukt het op. En dat is dan meer de resistente, de, de resistente vorm van uh, TB. Wij hebben, uh, wij hebben een soort strategisch vaccinonderzoeksprogramma... Op het Nederlands Vaccin Instituut. En daarvan hebben we al van begin af aan afgesproken dat een bepaald deel van dat budget ten goede komt voor onderzoek juist voor uh, mondiale problematiek. Dus niet alleen voor ons eigen rijksvaccinatieprogramma. Maar wij hebben bijvoorbeeld als onderwerp TB een verbeterd TB-vaccin gekozen. Omdat uh, toen wij dat met dat programma starten, was er helemaal geen belangstelling van de industrie. Omdat ja, dat, die ziektes speelde zich voornamelijk af in, in Afrika. En daar zijn dus wel grote markt, maar de winst is daar natuurlijk gering. En de interesse, want vaccinonderzoek is erg duur... en ontwikkelen duurt erg lang en kost feestelijk veel geld. Um, dat was er niet, want we dachten... ja, we doen liever uh, tien jaar of twintig jaar investeren in een HPV... wat heel snel met een hele kleine markt natuurlijk terug te verdienen is. En, um, maar nu zie je dat Bill Gates heeft natuurlijk heel veel fondsen geopend... waar mensen op in kunnen schrijven. Dus je ziet nu een toenemende interesse... om ook in samenwerking, waar ik enorm in geloof om in samenwerking ook te komen tot een verbeterd uh, TB-vaccin. Er zijn allerlei initiatieven. En je ziet ook industrie daar nu heel erg op aanhaken, gelukkig. Ja. Dus de, de, de derde held die langskomt in deze serie, Bill Gates... had er ook tussen kunnen staan inmiddels. Ja, ik... Uh, um, ik um, hoe moet ik het zeggen? Ik denk dat het een heel goed initiatief is. Want met name om uh, voor, voor arme landen dit uh, vaccin beschikbaar te krijgen. Ik bedoel, je kunt net goed. Hè, schoon water is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En allerlei hygiënische. Water is natuurlijk heel, is heel. Maar ik denk dat je weet in Afrika dat met name de vaccins daar natuurlijk een, heel, een ontzettende doorbraak zijn geweest... in de, in, in de gezondheid. Maar daar zijn veel meer ziektes. En TB, dan noem je er al een van. Wat natuurlijk... Uh, en AIDS, dat is natuurlijk ook een heel groot probleem. Heel erg lastig, want AIDS-virus is een virus... wat binnen een dag zijn jas kan veranderen... waardoor je afweer steeds zich ja. zo snel kan het zich niet aanpassen. Dus je moet heel erg gaan zoeken om trucendozen... om dat een constant stukje van dat virus uh, te gebruiken... waardoor je een betere afweer krijgt en om het om zo op te wekken door allerlei uh, trucjes uithalen. Nou, datzelfde geldt voor TB. Dat, je, dat dat soort dingen gewoon opgelost moeten worden. Zijn dat eigenlijk nog de klassieke uh, uh, ziekten? Dus uh, gewoon een virus komt in lichaam maakt mens ziek. Kom, komt er ook misschien een vaccin tegen ziektes... waar tegen je het niet zo snel zou verwachten zoals Alzheimer? Ja, dat, dat is natuurlijk, als je weet, als je het concept snapt... van hoe je de afweer kunt moduleren, dus wijzigen. Dat is ook de, de opdracht van mijn leerstoel, immunomodulatie. Dat is gewoon wijzigen van het afweersysteem. Dan kun je dat misschien proberen te sturen, ook tegen andere dingen. Dus als je bijvoorbeeld in geval van een autoimmuniteit, reuma noem ik... maar ook Alzheimer, dat je dus een, een, een juist tegen Alzheimer... maar krijg je een vreemde, je hebt een normaal eiwit... wat rond, in je hersenen rond rond allerlei synapsen zit, waardoor er, ik zal maar zeggen... dat het geïsoleerd is, dus dat je geen kortsluiting krijgt. Nou, dat eiwit, op een gegeven moment krijg je een verkeerde vorm. Dat gaat aan elkaar plakken. En die plak, dat heet ook echt letterlijk plaks... dat kan zich in je hersenen vastzetten... waardoor je plotseling helemaal je geheugen wordt steeds minder... en je krijgt dus allerlei ziektebeelden, afschuwelijke ziekten... Enorme, ja, duurt vrij lang. Mensen, hè, dat gaan, gaat zien ogen achteruit. En nu, he, nu zou je kunnen bedenken dat als je het lichaam zou kunnen activeren. om tegen die foute vorm van dat eiwit. alleen tegen die foute vorm een afweerreactie op te wekken. maar niet tegen de goede vorm. dat je er dan kunt voorkomen dat die plaks gaan, zich gaan vastzetten in die hersenen. En dat is het idee van een project wat we samen met het Nederlands Herseninstituut aan het doen zijn. Maar dan ga je dus al een stap verder, want het is niet zozeer een virus. maar meer een, een afweer tegen een, in dit geval een een eiwit. Ja. Dus dan zou je bijna kunnen denken, er was over gespeculeerd, een virus tegen kanker. Ook of dat. een vaccin tegen kanker bedoel ik. Een vaccin tegen kanker, daar wordt ook heel hard aan gewerkt. En ook dat is, uh, um, uh, ik denk, een haalbare zaak. Als je weet, tegen welke, als je een tumor, een, een, een kankersoort weet... Een kanker, vaak die cellen zien er anders uit als normale cellen. Ze delen vrij snel, maar ze hebben ook speciale kenmerken. En als je daar een vinger op kunt leggen wat daarvoor nodig is... om het afweer in de richting te zetten van die afwijkende uh, cellen... want het probleem is dat de normale kanker kennelijk onvoldoende uh, afweer genereert. Wat Polly zou zeggen, onvoldoende danger betekent. Dus het afweer reageert daar gewoon ja, niet want, goed op. want nu, nu gaat u voor op de denktrand van die Polly Matsinger, Namelijk door het zeggen niet het lichaamsvreemde object is het probleem. Maar uh, de reactie van jouw afweer, daar moeten we naar kijken. Ja, maar het is dan wel tegen een... Je moet dus wel voorkomen dat het tegen de goede vormen afweer ja, krijgt. Want dan is... krijg je dus oud-immuunziekten. Dat wil je niet. Dus, dus als je een, een kankercel, als je daar een vaccin tegen zou willen ontwikkelen... moet je voorkomen dat je niet alle gezonde cellen ook moet... Precies, dus uh, als je een, borsttumor, een tumor hebt, borstkanker... dan wil je niet dat het normale borstweefsel wordt aangevallen. Dus je moet eerst onderscheiden wat maakt zo'n borstkanker nou anders... in een normale borstweefsel. En daarna kun je kijken hoe kan ik het dan zo verpakken. En daar ligt onze kracht, want wij zijn natuurlijk geen Nederlands kankeronderzoek uh, wij, wij weten heel weinig van dat soort uh, processen. Dus dat moeten de knappe koppen aan die kant uitzoeken. Maar als ze eenmaal weten wat anders is... dan kunnen wij dat, als we dat kunnen maken op een synthetische manier... of je bouwt het in een cel in, dan kunnen wij het wel zo verpakken... dat je een, vaccin, dus een vaccinatie kunt uitvoeren... waardoor je je afweer in een bepaalde richting stuurt. Namelijk richting die kanker. En dat noem je niet... Je hebt dus uh, profilactische, dus preventieve vaccins. Dan hoop je te voorkomen dat als je het virus of een bacterie binnendringt... dat je dan al uh, je geheugen hebt opgefrist in je afweersysteem... zodat je sneller reageert en dus niet ziek wordt uh, bij therapeutische vaccins. Is, dan ben je al ziek, maar dan ga je je afweersysteem zo oppepten... dat je die ziekte aan gaat vallen. Dus in dit geval die kanker... of want, of... want als je echt zo'n klassiek vaccin zou doen, dat iedereen op zijn uh, wat is het achtste krijgt tegen kanker, dat zou onmogelijk zijn, want dan maak je bijna een vaccin tegen iets heel fundamenteels in het leven zelf. Ja, en je weet ook niet wie van ons natuurlijk uh, dat gaat krijgen. Dat zou je kunnen voorkomen, want je ziet dus al nu dat ook vele vormen van kanker natuurlijk veroorzaakt zijn door hè, HPV, dus baarmoederhalskanker, wordt veroorzaakt door een virus, human papillomavirus. Uh, maagkanker wordt veroorzaakt door een bacterie, Helicobacter pylori. Dus het is al zo. Misschien duurt het nog maar even dat je van andere vormen van kanker ook ontdekt dat het veroorzaakt wordt door een virus of een bacterie. Dat hoeft niet, maar dat kan. Er zijn dus, hè, het is een ontspoorde cel. En, en het moet weer uh, je afweersysteem kun je daarvoor oppeppen. En vaccinatie is daar een vorm voor. Als je maar goed onderzoek doet naar wat dat bepaalt. En wat ik zei, dus welke danger-signaal, wat moet je eraan toevoegen... wil je afweersysteem de goede reactie, maar wel zo uitgebalanceerd... dat je er geen last van krijgt, dat niet je lichaam daar last van krijgt. U luistert naar Hoezo Radio in onze serie Wetenschappelijke Helden... praat ik vandaag met Claire Boog. Zij is hoogleraar vaccinologie. U bent een vrouw aan de top in een mannenwereld. Ja... Zomaar. Ja. In, uw, in uw oratie uh, maakt u zich, nou ja, boos is misschien een heel, heel stevig woord, maar wint u zich toch op over uh, het feit dat in Nederland maar heel weinig vrouwen die wetenschappelijke top halen, waarom is het u wel gelukt? Uh, doorzetten, doorzetten, doorzetten. En denken dat het uh, te doen is. Ook, uh, Ik heb een heel bijzonder rolmodel. Mijn moeder uh, heeft uh, voor haar eigen inkomen moeten zorgen. En uh, stond daar gewoon haar mannetje, zal ik maar denken. En ik heb dus helemaal nooit meegekregen dat dat vrouwen niet uh, zou kunnen lukken. Um, dus ik heb me ook niet daar iets voor in de weg laten, laten liggen. Maar makkelijk is het zeker niet, uh, niet geweest. Um, in mijn oratie haal ik ook uh, een, een reden aan... waarvan ik echt ook aan de lijf heb ondervonden dat het zo werkt. Mannen hebben natuurlijk uh, veel netwerken... waarin ze elkaar dus voor kunnen dragen voor dat soort functies... Of, um ja, achterkamertjes waarin uh, politiek of in ieder geval iets bedreven wordt... waar, waar je dan als vrouw geen toegang toe hebt. Wat je, ziet, wat je ziet op de universiteit is dat meisjes en jongens die gaan studeren... de aantallen zijn even hoog. Um, die afstuderen is ook precies hetzelfde aantal. En daarna, promotieonderzoeken zie je ook nog heel veel vrouwen dat goed doen. En daarna zie je een soort discrepantie ontstaan. En dan denk je, ja, hoe zit dat nou? Uh, wat is dat? En dat blijkt uit die netwerken dat uh, mannen aan de top, die er nu gewoon zitten... Um, die kennen ook in hun omgeving vaak alleen maar mannen... die ze kunnen voordragen of lobbyen. En wij vrouwen hebben dat niet. We hebben niet een belangrijke lobby om ons heen, die kan helpen bij dat soort benoemingen. Want dat is ook heel vaak politiek, wat er gebeurt. Ligt toch aan de mannen? Ligt het niet ook aan de vrouwen? Oh, dat denk ik ook. Ik bedoel, het glazen plafond zeg ik, is niet één van de redenen. We hebben het ook over de plakkende vloer en de krabbende mand gehad. Vrouwen zijn natuurlijk ook heel goed in staat om elkaar dwars te zitten. Zeker als één van hun. Vrouwen zijn natuurlijk loyaal met elkaar en leuk samen. Maar ja, als één van hun dan uit die mand wil, krabben, wil klimmen, dan wordt die natuurlijk ook wel eens naar beneden gehaald. Dus ook zeker. En daar zijn vrouwen die afhaken. Ik denk ook dat uh, mensen soms iets hebben van... Uh, nou, dat is mijn ding niet. Of ik moet veel te veel uren draaien. Of... Uh nou ja, de, de sfeer waar ze in terechtkomen. Ik kan me voorstellen dat je of, op een gegeven moment... Of ze krijgen kinderen en uh, ze verliezen de interesse voor hun werk een beetje. Dat gebeurt toch ook wel? Gebeurt ook, maar... Uh, en in Nederland is dat natuurlijk ook een van de dingen. Hè. Wij zijn natuurlijk, ik zag gisteren op het journaal... Hè, dat wij het land zijn met het hoogste aantal part Maar gelukkig werden de mannen daar ook zeer zeker in genoemd. Omdat ook daar in Nederland voor loopt. Het is natuurlijk ook een luxeprobleem wat wij hebben. Als je niet met z'n tweeën moet werken... wat in de ons omringende landen vaak wel uh, aan de orde is... dan uh, is het misschien ook zo dat je kunt zeggen van nou ga lekker thuis zitten of ik ga wat minder werken. of uh... Dus de drive die je echt nodig hebt wil je aan die top komen is ook niet voor iedereen weggelegd. Maar dat geldt volgens mij is wel voor mannen als vrouwen. Dus, uh... En u, nu bent u zelf uh, aan de top in de wetenschap. Dus u begeleidt uh, PromoFendi, u uh, leidt onderzoeksprojecten, uh, u bent uh, plaatsvervangend directeur uh, of nee uh, gewoon directeur zelfs inmiddels. Hè? Ja. U bent, ja zie dat krijg je is een vrouw en zal, het zal wel plaatsvervangend zijn. <lacht> maar uh, u bent directeur. Heeft u dan ook al eens gehad als iemand zei ik, ik ben zwanger en ik wil graag verlof dat u, dat u je had de balen, ik dacht, verdomd, dat is al de derde deze week. Uh, ja, zeker. Dat uh, ken ik wel. Maar ik denk toch uh, dat uh, voor ons nageslacht zal iemand moeten zorgen. Dus zodra we niks kunnen onderzoeken of uit kunnen vinden... waardoor mannen dat gaan doen... Uh, ja, ik, het, het is gewoon een uh, lastig probleem. Ik, dat, dat onderken ik uh, ook wel. Want ik heb ook uh, als hoofd van de afdeling... Uh, soms uh, heel veel mensen achter elkaar zwanger uh, gehad. Waardoor je ja, dan stagneert dat onderzoek. Maar ja, ik denk dat wij natuurlijk met elkaar ook moeten kijken... hoe we dat oplossen. Van wat, zijn, wat kunnen we daaraan doen? Iedereen roept altijd kinderopvang. Nou, dat, dat, is, dat is volgens mij niet een hoofdoorzaak. Het is natuurlijk wel zo dat het slechter geregeld is. Ik bedoel, als ik kijk in een land als Frankrijk... waar kinderen gewoon ochtends met een busje worden opgehaald in de dorpen... naar school gebracht, overblijven, zelfs een warme maaltijd krijgen... en dan s'avonds weer naar huis dat je als ouder toch wat minder kopzorg hebt. Als je denkt van, oh god, ik moet door de file heen. en Het is in Nederland natuurlijk ook wel specifiek. Hè? Met alle drukte om ons heen, uh, ga maar proberen om half zes voor de crash te staan. Ja, maar de, de grootste dooddoener die je in een rapport zou kunnen schrijven... is uh, wat nodig is, is een cultuuromslag. Ja, dat is ook zo. Ik denk dat er praktische dingen moeten veranderen. Dus uh, wat flexibeler uh, buitenschoolse opvang wat al beter zou, zou kunnen. Mannen moeten hun aandeel ook nemen in, in de zorg. Wat ook heel lang natuurlijk nog steeds niet gebeurt. Want vrouwen die buiten huis werken... moeten ook s'avonds voor het eten koken... en ook voor de kinderen zorgen en et cetera. Gelukkig verandert dat, maar dat gaat natuurlijk langzaam. En, en wat doet u zelf uh, als, als wetenschapper... in uw eigen instituut om, uh, om vrouwen aan de top te helpen? Nou, het zijn van een voorbeeld... en vooral uitstralen dat het ook ontzettend leuk is... en dat je ook een eigen manier kunt hebben... Uh, om onderzoek te doen... dat het Um, ik vind dus ook het uitstralen dat, het, uh, dat je er ook best om kan lachen. Dat wetenschap helemaal niet alleen maar een dooie boel is. Uh, dat denk ik dat belangrijk is. En dat mensen ook zien dat je het op jouw eigen manier uh, kunt blijven doen. Ik ben in de loop der jaren niet uh, ontzettend veranderd, denk ik. Qua karakter. Ik ben wie ik ben. Maar um, je hebt mensen die veranderen heel erg. Want die denken, nou, om mee te kunnen doen... moet ik hetzelfde worden als die mannen die daar al zitten. Nou, dat doe ik absoluut niet. Dus ik blijf gewoon heel dicht bij mezelf. En ik hoop door het zijn van een voorbeeld dat mensen denken zo. Zie je, dat kan dus wel. En je kan het ook op jouw manier. En dat er meer mensen komen. En ik, daar geloof ik in. Dat gaat dus langzaam. Je kunt er, uh, ik ben vroeger heel actief geweest in de vrouwenbeweging. Daar geloof ik niet in. Om allemaal Met z'n allen vuisten. Maar je moet het wel waar kan, moet je mensen helpen. Dus ik coach mensen bijvoorbeeld. Die, uh, die graag zo'n rol willen spelen. Of ik probeer mensen voor te dragen. die uh, Ja, we, uh, toch hey, gewoon door te inspireren. Ja. ja Is er eigenlijk een verschil tussen, tussen vaccins of virussen... voor mannen of vrouwen? Maakt dat uit? Of, of... Nee, je zou een discussie uh, kunnen voeren over, nu worden meisjes alleen ge, ge, uh, gevaccineerd tegen HPV, maar het zijn de jongens die het natuurlijk overdragen, van vrouw naar vrouw, dus uh, waarom niet, dat is hetzelfde, dat gebeurt natuurlijk vroeger met de rode hond, hè. Uh, eerst werden de meisjes alleen uh, gevaccineerd, dat is natuurlijk een kostenkwestie, dat begrijp ik ook wel, maar uiteindelijk heeft men besloten dat de jongens die ook problemen konden krijgen, dat die ook maar gevaccineerd moesten worden, en dat zal, uh, dat zal ook uh, uh, zo zijn, dat je ziektes hebt die natuurlijk seksueel overdraagbaar dan wel, uh, ja. dat je dus eigenlijk eigenlijk beter kunt zorgen dat allebei... Uh, maar de, de seks... jongens hebben er geen last van dat ze het overdragen. Dus, dus ja, maar, die, die uh, willen zo'n prikkel helemaal Als die meisjes het al niet willen, dan gaan de jongens Nee, dan dus dat blijkt wel dat aan de communicatie... Uh, dan moet, uh, en voorlichting moet heel wat gebeuren. Want de maatschappij is gewoon veranderd. Hè. Men pikt niet meer zomaar een briefje van de overheid. Oh, dan gaan we met Dat, ons, lijkt, me, uh, dat lijkt me wel een, een gevaar voor de vaccinologie. Dat, dat je daar toch behoedzaam mee moet zijn. Want als mensen op een gegeven moment zeggen... ja, ik hoef al die rotzooi niet... Ja, Vertrouwen dat, jullie niet? Ja, dat is heel ernstig. En daar er moet dus heel veel tijd uh, ingestoken worden. En dan moeten dus ook... Maar goed, dat is niet onze taak. Dat doet het Centrum voor Infectieziektebestrijding. Maar ik denk dat ze ook moeten gaan... te raden moeten gaan bij, bij instituten of onderzoeksgroepen... die daar heel veel verstand van hebben. Hoe communicatie met deze doelgroep... Uh, hoe dat werkt en hoe die internet en hoe die chatten... en hoe die alle nieuwe, nieuwe communicatiemiddelen gebruiken. En ook dat je daarop inspeelt. En niet meer uh, de overheid zegt... Uh, en uh, dat kan niet meer deze tijd, denk ik. We hebben het gehad al over, over een vaccin tegen uh, Alzheimer bijvoorbeeld... of een vaccin tegen kanker. Wat zijn de dingen waar u zich de komende tijd uh, op wilt gaan richten? Nou, we hebben dus dat, wat ik zei, dat strategisch vaccinonderzoeksprogramma, waarin we gericht kijken naar vernieuwende dingen. We hebben thema's daarin uh, uh, benoemd, aandachtsgebieden. En een van de gebieden is dat je tegenwoordig, zo'n zo adjuvant, dat, dat, zo'n hulpstof... dat je heel goed moet weten wat je doet. Dus het, wat, waar wij voor staan is eigenlijk meer uh, wetenschappelijk onderbouwd, Dus rational design in plaats van trial and error. Zo van, nou, je bak maar wat en, zoals je het vroeger kon doen. Dat kan niet meer. En eigenlijk is de conclusie, als je kijkt naar de vaccins die er nu zijn... die zijn succesvol, maar hoe komt dat? Die veranderen ook niet zo heel veel in de tijd. En de uitdaging eigenlijk, nou ja, het klinkt een beetje cru... maar de simpele vaccins zijn eigenlijk gemaakt, moet je zeggen. En de moeilijke komen er nu aan, namelijk de snel veranderende. Zoals uh, griepvirus, hè, dat ver ver verandert dus per jaar. En nu komt er weer zo'n vreselijk nieuwe uh, variant... waardoor we helemaal en beven. Je hebt uh, uh, HIV, heb ik ook al genoemd, AIDS-virus. is ook zoiets die kan per dag uh, veranderen... Van, van samenstelling zo vlug. Dus je moet denken aan, je moet heel veel kennis opdoen over het pathogeen... dus het virus of de bacterie, maar ook van het afweer, hoe het afweersysteem, hoe je dat kunt opvoeden, om toch tegen die snel veranderende beestjes iets te kunnen doen. Dat je blijft herkennen als een virus en dus blijft bestrijden? Ja. En dus niet elke keer opnieuw overdonderd is van... hé, hey, nieuw jasje, weer een heel nieuwe reactie. Nee, dat die dingen die hetzelfde zijn, die overeenkomen, dat die die blijft herkennen. Dus wat je eigenlijk wil doen dan bij dat soort snel veranderende beestjes... dat je het wil focussen op dingen die hetzelfde zijn... in die veranderende beestjes. Maar dat is best wel lastig, want die dingen zijn over het algemeen... niet zo heel erg afweeropwekkend. Dus daar heb je dan weer die signalen voor nodig. Dus immunologie, basale immunologie, maar ook basale microbiologie... dat zijn vakgebieden waar je heel veel aandacht aan moet besteden. En dan moet je dus heel veel samenwerken met universiteiten, biotech, industrie... Uh, om daar meer kennis over te vergaren, om dat ook te delen... zodat je dat sneller kunt doen en ook beter kunt inzetten... ten behoeve van die vaccins. We hebben het gehad over uw uh, helden en voorbeelden... John van Rood en Polly Matsinger. Het mooiste moment in een loopbaan is natuurlijk... als dan wel John van Rood, dan wel Polly Matsinger tegen u zegt... dat ze u een beetje zijn gaan adoreren. Is dat moment al aangebroken? <laughs> nee, dat weet ik niet. John was wel heel erg trots uh, dat ik uh, uh, een van zijn promovendi was... die uh, Professor, als vrouw dat professor is geworden. Uh, en Polly, uh, ja, die weet heel goed. Die, die vindt het altijd leuk omdat ik kritisch ben en met haar kan lachen. En over de wetenschap uh, kan praten zoals zij daar graag over uh, wil uh, filosoferen. Out of, out of the box. Maar ik weet niet of ik al zover ben dat ze mij uh, adoreren. Dat zou je aan hun uh, moeten vragen. Dat uh, geloof ik niet nog. Als u, als u één ding wat ze aan het eind van uw loopbaan over u zeggen... wat u misschien wel geleerd heeft van John van Roten van Polly Matsinger... maar misschien ook wel niet... Misschien heeft u het van uzelf of misschien van elders. Als er één ding zou moeten zijn wat mensen is bijgebleven... wat zou dat moeten zijn? dat wetenschap ontzettend leuk is om te doen. En ik denk dat het enthousiasme om, uh, om daarin dingen te blijven ontdekken... dus de, met name de immunologie, dat vakgebied is zo ontzettend boeiend en, en dynamisch... Ja, dat blijft gewoon uh, doorgaan en dat je daardoor laat intrigeren. Ja, ik doe het al dertig jaar, maar ik blijf daarin uh, geboeid zijn... door alle nieuwe ontwikkelingen en uh, wat je daarmee kan. En dat je dat ook vernieuwend blijft doen en niet inslaapt... en maar blijft zoeken naar, uh, naar wat jij dogma vindt... maar dat je ook nieuwe wegen probeert. Probeert in te slaan en, uh, en met name, uh, ik zoek het ook echt in samenwerking. Wat, wat, wat is dat leuke van die wetenschap? Wat is die kick? Is er, is er een moment, kunt u zich een moment voor de geest halen dat u echt dacht: van ja, dit is de kick van die wetenschap? Ja, nog, dat heb ik nog herhaaldelijk. Uh, ik, natuurlijk vroeger toen ik het zelf deed, uh, dat je je eerste publicatie... en dat ik een heel belangrijk fenomeen, uh, dus antigeen presenterende cellen... die nu heel erg hot topic zijn en toen nog een beetje vaag uh, dendritische cellen... dat was voor mij echt een kick dat wij iets vonden wat, uh, wat, uh, wat echt een doorbraak opleverde... over het denken van hoe je dat kon aanbieden. Daar hebben we nu nog profijt van. Um, maar ik heb nog steeds als mensen iets ontdekken in, in de groep waar, waar ik leiding aan geef. Uh, die mij s'avonds bellen met wat er uit zo'n telapparaat is gekomen. Of in, uit hun analyse. De, de, de, de pret die je hebt dat als je iets, iets denkt, die richting gaat het uit. En het blijkt ook zo te zijn. Ja, dat vind ik fantastisch. Een doorbraak. doorbraak. Hartelijk dank voor dit gesprek. En heel veel succes uh, in uw uh, verdere loopbaan. Claire Boog, dank u wel. Dank u wel. U hoorde Claire Boog in een aflevering van het wetenschapsprogramma Hoezo. Een bijdrage van NTR, eerder uitgezonden in 2009. Pieter van der Wielen was in gesprek met haar. De eindredactie was in handen van Harm Oving. U kunt het wetenschapsprogramma Hoezo doorgaans beluisteren... op werkdagen om 8 uur in de avond op Radio 5. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze uitzending die kunt u kwijt via onze site nachtvluchten.fm. Daar vindt u alle contactgegevens rechtstreeks mailen. Dat kan ook. Dat adres is nachtvluchten Wilt u van tevoren weten wat er zoal uitgezonden gaat worden in deze nachten... dan kunt u kijken op teletextpagina 331... Of u gaat ook weer naar die site nachtvluchten.fm... en daar staat natuurlijk de samenstelling ook vermeld. Overigens kunt u op die site ook een bericht achterlaten in het gastenboek... mits u uw pennenvruchten met anderen wil delen. We zijn toegekomen aan het laatste uur van onze uitzending deze week. Aan de andere kant van het glas loopt Arnold van der Leiden zich warm... voor een mooi partijtje sparren hier bij Nachtvluchten. Hij is de meest waardige hekkensluiter van onze maand... getiteld Nachtvluchten Sportivo... Die wij konden bedenken en die ook zo sportief was om de wekker te zetten. Net als de vorige gasten overigens in deze mooie maand. Het is een indrukwekkend rijtje geworden. Sportverslaggever Sebastiaan Timmerman. Personal coach en marathonloper Gerard Notenboom. Voormalig topwielrenster Monique Knol. Voormalig atleten en Nederland in beweging. Corrivee Olga Commandeur. En vandaag dus Arnold van der Leijden. De bokskampioen is de geestelijk vader van het boek Fighting for Success. En daarvan heeft de uitgever drie exemplaren beschikbaar gesteld. En daarvoor gaat u naar onze site voor de prijsvraag. Graag tot zometeen met live Arnold van der Leijden.